Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse muzikanten, DJ's en tekstschrijvers hadden vorig jaar een topjaar. Ze kregen samen een recordbedrag van 239 miljoen euro van Buma Stemra. Die organisatie gaat over de auteursrechten van muzikanten. In coronatijd verdienden ze juist bijna niks, omdat er toen geen optredens waren en kroegen en cafés dicht waren. Nu blijkt dat iedereen weer massaal naar concerten gaat. Nederlandse muziekmakers verdienden vorig jaar met z'n allen zelfs meer dan het laatste jaar voor corona. In Italië proberen ze te redden wat er te redden valt na het noodweer. Sinds gisteren is het gestopt met regenen, maar de problemen die zijn niet voorbij, zegt correspondent Helene Daans. Op dit moment zijn er geen dorpen meer, naar mijn weten, in elk geval waar het water echt verdiepingen hoog staat. Uh, dus nu zitten we vooral in de fase van hele grote modderstromen, ravage, bekijken, in kaart brengen en veel rouw bij de mensen natuurlijk en uh, modderscheppen bovenal. Er worden weer nieuwe buien voorspeld de komende dagen. En voor de deur van een beautysalon in Utrecht... is vanochtend een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij gekomen. Brengt dat pakketje nu op een veilige plek tot ontploffing. De beautysalon werd al een keer beschoten. En ook is er al eerder een verdacht pakketje gevonden. Een voetbalsprookje in Engeland dan nog. Sheffield Wednesday en Peterborough... speelden om promotie naar het op 1 na hoogste niveau. Dat leek een formaliteit... Peterborough had de eerste pot al met 4-0 gewonnen, maar het werd toch nog spannend. Sheffield kwam op 3-0 en kon in de blessuretijd nog één keer naar voren. Where will it end? Flint goes up, it ricochets around. Bannon, Johnson floats it in for Aiden, please! Take that! Het werd verlengen en penalties, die nam Sheffield ook nog eens beter. En dus zijn zij door naar de finale van de playoffs. Het weer nog droog en zonnig met heel af en toe een wolkje, maar vooral veel blauw. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm.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 dat je ouders meer poen hebben dan de mijne, ben ik te min, ben ik te min omdat je pa een grotere karheid dan de mijne maak ik uit. Je bent het niet gewend. Van de straat Als je lichamelijk Maar niet belangrijk vindt Want dat is het in feite niet Waar het om gaat En als je het aan kunt Nou, kom dan gerust weer En anders Dan donder je maar op Want het is echt niet Dat ik niet om je geef maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te, ben ik te min, min omdat je alles weer boeren hebt? Dan de mijne. Me ben, ben ik de ben te min, min? Ben ik te min omdat te je paarder groter gaat? Dan de Ja, hallo hallo dat. Ja, een, een, een een dat was even gezegd. Ja, dat was wel Gewoon door, want Wat te gaan, hoor. In de studio. Zeg, mag, mag ik weer binnenkomen? Ja, ja kom, oh, oh, kom oh, maar kom ja, binnen. Ik hallo, ik ja, ben ja, er ook weer. Ja, wat leuk. Wat gezellig. in de keuken, heb ik even nagedacht. ik dacht, ik wil met de dames nog eens even over vrouwendingen praten. Maken jullie zelf je kleding bijvoorbeeld? Dat je zet, daar heb je een naam misschien thuis. Mevrouw, maak het even. Nee, nee, echt niet. Nee, niet. nee, <laughs> dat maak ik niet hoor. Nee. maar nou Mijn buurvrouw die kwam naar me toe. Die had een jurkje gemaakt. Ze zei, weet je hoe ik deze jurk sexy hier kan krijgen? Ik zeg nou geef hem aan je zuster. <laughs> nou, dat kan je het niet kan toch <laughs> ja. zeggen. Nou ja, je moet, je moet, af en toe moet je gewoon doelbewust... gewoon een goede opmerking maken. Daar leren de zo. mensen van. Ja, maar, je, je, je ja maar, maar, echt... maar jij bent wel af en toe erg hard. Ja, Dolly deed er niet hard. Nou, erg hard. Het is riskant, hè, want met zo'n opmerking... kan je natuurlijk ook een iemand zich beledigd voelen. En dan, ben, dan heb je een bonje met de buren. Ja, ja. Nou, laat, laat zijn mijn buurvrouw van... vind je dat deze jurk me dik maakt? Ik zeg, nee, dat doen die vijf repen chocolade... elke week of twee. <lacht> ja, je moet, ook logisch, je moet ook logisch denken natuurlijk. Ja, zeker. Hè? zeker. Maar ja. vertel ja. eens wat... Vertel eens wat aan mijn moeder over jullie dagelijkse bezigheden. Want zijn jullie echt met vrouwelijke dingen bezig? Houden jullie bezig met uh, mannen dingen bijvoorbeeld? Nou, dat je zegt van nou, ik ben aan het klussen in de schuil. Ik maak een leuke, leuke, leuke uh, draaibank of weet ik veel wat. Wat doe je? Nou ja, om te beginnen dus, dat weten we dan nu inmiddels. Naaien doen we niet meer. Goedemorgen, nee. hallo. Oh, ja. We, dat, we gaan het toch niet over naaien hebben hier. Ja, ja. We goede ja. oh, welkom Nijfra. Ja, meneer welkom. Meneer u bent er ook. Jan. Ja, zeg <laughs> Ik kom binnen, ik hoor meteen niet zoveel naaien. Wat is dat nou toch? Dat is schande. Op de radio, dat kan je toch niet maken? Nou ja, hoeft u zich niet meteen zo genaaid te voelen? Nog dat je. Ik zou me niet prikken aan die naald. Nee. Nee, maar pater, ik had het met de dames net even over vrouwendingen. Hebben jullie nog van mij nog een tip? Een typisch vrouwending. Dat je zegt van nou: moet je dat gaan doen? Dan voel je je goed in je vrouw. Yoga? Yoga? yoga? Ja, weet ik niet hoor. Is ik het heb nooit gedaan, maar dat is, zeggen ze. Is dat als Dat denk ik ook. Dat het en ik heeft met zie met yoghurt en noga ja. te maken. En heeft ik zie meer vrouwen met van die yoga matjes onder de arm lopen dan mannen. Ja, yoga. Oh, en misschien... ik heb gehoord. Ik heb gehoord. Oh, dat is misschien echt wel wat voor uh, Harm's moeder. Dat kwam gisteren ter sprake op het strand uh, bij bij Buddha Beach. Daar heb je tegenwoordig ook een sportschool. Ja. En daar geeft uh, een, een leraar één keer in de week les. En het van die jonge vrouwen. Maar ook, oh ja? ja? die man die schijnt zo, zo ongelooflijk knap te zijn. Dus ik denk dat dat ook een leuke. Dus dat zijn die, die vrouwen ook knap? Ik, ik vind die vrouw. een leuke vrouw vind ik ook wel leuk hoor. Oh, meent u dat nou? Ja, mijn maar zoon maar zo niet, maar, maar ik wel? Ja, dat u, u haalt er ja, dubbel en dwars weer in. Ja. Dat dus is misschien iets voor uw zoon. Maar dat nog dat eventjes ineens. terugkomen ja. op die sportschool. Of die, die man die dat doet. Hij maakt niet alleen radio hoor. God, het is zo ja. verschrikkelijk. Hij <laughs> heeft een ander tientje. Ja, sorry. Willem. Oh, Hij heeft een ander Wat okay. oh, zeg je nou, dames? Mag ik jullie wat vragen? Ja, Vraag, natuurlijk. ja, ja Hebben jullie iets met Hemelvaartdag gehad? Dat je zegt van oh, ik ben aan de kerk gegaan. Nee, of? nee, want ik doe ieder jaar met hetzelfde, Hemelvaartdag hetzelfde. Ik zit ieder jaar zit ik trouw voor het raam. En ik heb een groot raam waar ik heel veel achter zit. Brengt niet meer zoveel op, helaas. Maar goed, ik zit, ik zit achter dat raam. En ik kijk elk jaar weer de hele dag naar boven. En ik, ik laatst heb zien. ik alleen even zijn voetjes gezien. Maar dat wordt nou juist aan jullie vragen. Ja. Want als je naar boven kijkt, waar ja. kijk je dan naartoe? Naar de hemel. Ja, maar als je nou aan ja. de andere kant van de aarde woont... en je kijkt naar boven, waar kijk je dan naartoe? Naar de hel. Oh, de hel ja. zit onder ons dus. Ja, onder ons oh. zit de hel, ja zeker. Nou, toch weer wat je leert dan, Willem. Gooi er maar muziek in, want ik kom er niet uit zo. <laughs> ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik heb, uh, als je naar mij, vraagt wat heb jij gedaan om de hemelvaart? Ik heb gewoon, zoals ieder jaar, het vliegtuig gemist.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 Ja, David McWilliams, The Days of Burly Spencer, Het is, uh, ja, goed, goed, goed. Ja, ja, ja, moet ik ervan zeggen. Ik zeg helemaal niks. Veel, veel gezellig eigenlijk. is heel gezellig. is heel gezellig, ja. Ik, ja. Voel, ik voel me echt goed in mijn vel vanmorgen, Willem. Ja, je ziet er ja. ook strak uit vandaag. Ja, heel gezellig. Ja. Dan zijn ja. de dames ook. Nou, ook dankzij jou, hoor. Dat wil je niet afvallen? Nou, ik denk, weet je ik graag vandaag op mijn krukje zitten. Dan val ik ook niet zo op, denk ik. Nou, ik vind het zelf... Wel, ik, ik heb het al eerder gezegd in de uitzending. Leuk dat er nou een keer vrouwen in de studio zitten, Willem. Ja. maar dan zit ik niet zo alleen. Nee. En leuk, hoor, dames. Dat nee. ik... Gerrie is toch ook een vrouw? Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Ja. Oh sorry, Gerry, Dat heb ik niet zo bedoeld. <lacht> nou, nee, eigenlijk alweer een beetje te laat. Eigenlijk. Ja, weet maar, toch zijn de, de, uh, uh, de vrouwen, hè, vrouwenpower... Ja, vrouw. Hier uh, in onze uitzending werkt het altijd goed, want we hebben bijvoorbeeld ook een hele sterke vrouw in Canada zitten. Ja. En die zorgt ervoor dat de uh, terugluisterlink altijd geplaatst wordt, maar ook de nodige foto's gestuurd. Die stuurt ze vanuit Canada. Zit ze nou in, in, ja, midden in Heet de Heet ze per ongeluk Joke? Wie? Heet zij Joke? Per ongeluk? Wie? Joke. Die vrouw in Canada. Joke. Die vrouw. Wie? Had... Welke vrouw? <laughs> oh, goed. Haperend brein. Sorry. Ja, nee, ja, nee Joken natuurlijk, Joke Wisseberg. En zij stuurt ook iedere keer foto's van, uh, van de studio. Ze zit gewoon midden in de nacht, zit ze dus voor de computer foto's te maken. Hoe wij erbij zitten. En... Ja, we hebben natuurlijk tijdsverschil. Ook oh, he? vandaar het verzoek om een nachtuitzending. Ja. Dat zij dan overdag Zo uh, zijn zij er ooit bijgekomen. Ja ja. ja, ja, ja. Zo zijn ja, zij nee. ooit uh, bij. Ik, uh, bij, ik ja. voel nu het kwartje vallen ja, ja, ja, ja. Auw. dus ik wil graag eventjes een keer een nummer draaien van Joke want dat hebben we nog nooit gedaan eigenlijk waarom Hé, in al die jaren niet in al die jaren is gewoon trouweloos strak oh, weet cool. je hoeveel jaar Joke al naar jullie luistert geen idee nou het, het zijn er heel wat hoor ja het zijn heel wat jaartjes een heel jaar nou Joke je hoort daar komt het hij, hoor, Joke. Joke het is altijd, tijd want deze keer naar ons luistert hoor ja Joke dat komt hier er oh. komt hier was killed by a car Feel the pain The pain is strut He's dead but the frills we still are Someday we played in a The public was very damn, But it didn't for us a certain thing Cause we smoked a self. Ja. Ja, ja, ik vind het zo leuk. We inbreken in jullie gesprek. Ja, ja. ja, het nummer is afgelopen jongens. Is gewoon pesten wat je eigenlijk noemt. Hè. Pesten, je pest gewoon. Nou ja, eh, ja. ik ken die Klaverjas, dus ik moet wel. Ja. <laughs> ja. Maar het was natuurlijk wel een beetje te verwachten, Willem. Kijk, als je elkaar zo lang niet gezien hebt... en je zit ineens aan één tafel met elkaar... Maar het is wel gelijk die chemie die er is. Dat, ja, dat, vind dat ik... is zo. Maar als dan die koptelefoons afgaan... dan ga je toch gaan met elkaar uh, praten over... Uh, hoe is het met jou? Over jou, het verleden. verleden. He? Ja, ja, verleden. Vroeger. Ja. Weet je nog in cel 9? Weet je nog? <laughs> ja, ah. nee, uh, ja, nee. In de koepel. Hou op, ja. ja. Ja, goed. <laughs> hey, uh, uh, mag ik even sympathie erin gooien? Zo?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 there's not enough love to go around right. And sympathy is what we need my friends And sympathy is what we need And sympathy No! Oh. Sympathy is what we need, my friend, and sympathy is what we need. Maar ik ben het wel met z'n eens. Sympathy is what we need, my friend. Ja, het is, maar het is ab, absoluut. En ja. niet alleen dat, hè. Maar, ja, wat was je nou eigenlijk. gisteren weer van die, van die voetbalrelde daar in, in het stadion van AZ? Nou ja, ik ben daar niet geweest, want jij bent er wel geweest. Ja, ik zat er midden tussen overdag dan, hè. Overdag, Ik ben ja, er s'avonds niet geweest. En nog. hoe was dat? Nou, het viel me eigenlijk mee, Willem. Dat klinkt heel gek, maar, maar ik, ik was op het Waagplein in Alkmaar daar waren natuurlijk de, de AZ-supporters en de, de Engelse jongens en meiden die waren gestationeerd op de paardenmarkt in Alkmaar, in een aparte locatie. De paardenmarkt? Ja, dat heet de paardenmarkt. Het is ook een heel groot plein. Kan je vergelijken met het Vlaagplein eigenlijk. En, en daar hadden ze dus voor de Engelsen hadden ze van alles ingericht. Ze hadden de muziek, een DJ zat er. er was horeca. Je kon een biertje bestellen. Je kon een, een snack eten. En die Engelse mannen en vrouwen, ja, die waren eigenlijk ook allemaal enthousiast. En ik heb eigenlijk, ik heb met een aantal van die mensen gesproken, ja. eigenlijk geen, geen, geen agressiviteit ontdekt daar. Maar het is er toch geweest, want morgens bij het station in Alkmaar werd er al volop gevochten tussen supporters. Jo. Ja, ja. Uh, daar was ik ook niet getuige van, want ik was net Alkmaar binnengewandeld toen dat gebeurde. En uh, wat, wat me wel opviel, dat er daarna een enorme uh, explosie was van, van voertuigen van de politie in het centrum ook. Uh, wagens van de ME. Uh, dus ze verwachten kennelijk dat dat zou, zou escaleren naar het centrum. Maar dat is overigens niet gebeurd. Ja, en s'avonds ben ik op tijd weer teruggegaan. En wat er dan s'avonds in het stadion is gebeurd, ja, dat, ja. Dat, dat, dat weet ik nog niet. Ja. Dus daar ben ik niet bij geweest. Ja, ik weet het inmiddels wel, want het is het nieuws geweest Iedereen heeft het kunnen aanschouwen, en, maar, maar ik, ik snap het niet. Ik snap het echt niet, wat nee. die mensen bezien. Ik geloof Dolly, je microfoon staat open, dacht ik. Oh, ik, zit, ik zit gewoon door te praten. <grijg> ja, ik, We, ik, ik, e ben zo, ik ben zo, uh, hoe noem je dat? lulla. Uh, nou, opgewonden is niet het goede woord. Een rakelapparaat. Zo, zo oh, ben het, je opgewonden, Dolly? Op, oh jee, Dolly is opgewonden. Oh, ja, ontzettend. Oh, Ben je ja. opgewonden, Dolly? Ja, het, oh, ja, ja ik tijd Kijk al... hier dat dingetje in mijn rug draait de hele tijd. Een beetje mee uitkijken, want dan raak ik ook opgewonden... Is dit nou, is er staat gewoon, is er gewoon is, muziek te spelen. Een, op het een soort wisselwerking is dat. Nee, ja. is, dat, dat zo, is dat zo? Is echt ja? Een soort wisselwerking hoor. Ja, daar moet een, je echt mee uitkijken. is een interactie hè? Interactie. Ja, ja. ja. Maar dat daar liever geen getuige van zijn. Nee, ik ook niet. Nee, nee, nee, want dan, dan is het toch. Uh, ja. En dat is een beetje ordinair eigenlijk wat nou, nou, maar het is heel onschuldig hoor. Is het? Ja, meneer. Ja. Ja, Doe onschuldig? onschuldig? Dat zeg je nou wel. Ja, wel. Maar dat klopt niet hoor. Nee, vindt u het niet. is niet in orde. Nou, maar ik denk dat u het verkeerd in ja, yeah, de windows of my eyes, dat is het. <laughs>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 I keep on looking for a reason which is not here The things I to know. thinking it will come back and reach my Ja, we zijn weer terug. We zijn weer terug. We zijn en we zijn er nog. Ja, we zijn, en we er, zijn nog. er nog steeds. Ja. En we, ja, ja, de politie is er niet geweest. Dus. Nee, als er nou uh, in Huizen Tempierik en in Huizen uh, Sweris uh, muziek wordt gedraaid, wat is dat dan voor muziek? Nog steeds soul. Band. Ik denk dat we alle twee hetzelfde gaan zeggen. Ja. ja, soul. Ik ben inderdaad nog steeds, dat is mijn hart. Soulmuziek. Soulmuziek. Omdat ik natuurlijk heel lang allerlei andere muziek heb gespeeld. Ja. Bij soul word ik echt blij. Ja. ja. Want luisteraars, uh, Beb heeft niet alleen in, in een soulband gezeten, maar ook bij four times a lady. Yes. Vier dames. Het begon als The Broads. The Broads. Ja. Dan hadden we dan ook nog een leuk hitje. Toen gingen we uit één en toen kwamen we terug als Three times a lady. Three times a lady. Yes. We hadden ook een heel groot bord, een decorbord... met een draaibare schrijf. En dan konden wij tot Nine Times the Lady... <laughs> hey, maar dat dan huurden we blazers dat bij. Dat Three Times Lady... Uh, kwam dat een beetje van Lionel Richie af? Ja, ik denk het wel. Ja, denk wel. Ja. Maar was dat, dat? dat was in inderdaad een, een, een, een, een, ja, een, een band... die door Nederland op ieder bedrijfsfeest... ieder bruiloft, ieder... Ik heb alle kastelen van Nederland gezien. Ja. Dat was een tijd dat je nog echt gewoon kon snabbelen. En, en uh, werkte je met een orkestband? Of, of nee, nee, nee. We waren live muzikanten. Aha. Vijf dames... Five dames a lady, want daarom zeg ik dat. Ja, ja. Dat was eigenlijk toch wel de bezetting waarin we het meest werken. Ja, ja, ja, ja. Goh, en, en dan had je ook een hele crew eromheen met, met geluid. Ja, dan en een hele en crew eromheen, al. ja. Het was een hele leuke tijd. van haar Piano was ook de bandleidster. Ja. En eigenlijk de liedzangerin. Ja. En dan zongen we allemaal. Maar je kan het niet vergelijken met Luf bijvoorbeeld? Of, of, of, nee, of, nee, nee. We zaten allemaal achter ons instrument. Ja. We waren allemaal eigenlijk instrumentalisten die erbij zongen. Wel ja. heel, heel erg apart natuurlijk. Ja. Want die meeste meidengroepen, ja, dat zijn allemaal van die uh, nou Ja, dat vind, ik, dat vind ik prachtig om te zien, maar dat was ja. van een andere orde. Dolly zit het meer in de acteersfeer, he? volgens mij. Jouw, jouw dochter die acteert en jouw, jouw zoon acteert, of niet? Helemaal niet meer. Niet, nee, nee, maar, maar hebben ze het gedaan, toch? Dat is heel veel. en Ja, die acteert nog wel eens. Want ze is aangesloten bij een, uh, een amateurgezelschap. Uh -huh. En... Um, ja, het ergste vind ik eigenlijk dat ze, dat ze niet meer zingt. En dat vind ik zo jammer, want ze heeft zo'n prachtige stem en dat ze ook niet meer uh, schrijft. Uh, want we moesten de piano wegdoen met de verhuizing. Ja. Dus uh, ik heb, ik heb uh, dit jaar een piano, een elektrische piano voor de, gekocht voor de verjaardag. Maar ja, we, we zijn er zo ver uit dat het, het lukt allemaal niet meer. Dus we moeten eerst weer les gaan ja, dat hebben. Zodat uh, ik ook wil zingen, dan kunnen we misschien samen wat doen. En, uh, ja. Maar waarom is ze gestopt zingen dan? Omdat de leven een heel andere wending nam. Ja. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. ze, ze is gaan werken. Ze werkt nu in een slijterij in Haarlem. Ja. Dus, ja, daar heeft ze Als je, ge je genoeg inneemt, dan ga je zelf zingen, toch? Uh, ja, precies. Eind van de dag zingt ze ze allemaal bij elkaar. <tie> maar dat doen meestal <laughs> niet de mensen die het verkopen, Charles. <tie> <tie> <tie> nou, nah, maar ja, goed. We hebben prachtige dingen met ze ja. meegemaakt ja. toen ze jong waren. Hé uh, ja. hey, Wim. Ja, jongen. Uh, heb jij eigenlijk een beetje, een beetje uh, zangtalent? Ja, je... ja, ja, ja. ja, ja. vertel. Um, even kijken hoor. Uh, ja, ik ben toen gestopt na... Uh, na het vogeltje? Nee, na, ja. uh, na de 32e kind. Want dan ging ik altijd voor te zingen in de kerk uit. Ja, <laughs> ja Maar dat zul je vast wel niet bedoelen, denk ik. Nee, dat bedoel ja. ik niet. Nee, ik ben meer, meer gewoon van de muziek. Nee, maar, maar, maar, maar kan je wel gewoon zuiver zingen? Of kan je helemaal ja, niet zingen? Ja, wat is, wat is zuiver Ze is Mijn naast Pieter van Vollenhoven en ik ben zuiver. Maar je speelt wel gitaar, toch? Ja. Ja. Je hebt heel veel gitaren, geloof ik, hè? Nog steeds. Nog ja. steeds, ja. En dus die bespeel je ook allemaal? Nou, niet tegelijk. Dat, dat lukt me niet meer. Dat is te zwaar, hè? Oké. Okay. Okay. Dat ja. veegt waardoor al die zestig. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar je, nou, je raakt maar Het liefst, je wel eens het liefst uh, ben ik gewoon nu bezig met, uh, met, uh, um, met muziek, compilaties maken. Maar ook alles uitzoeken, geschiedenis achter de muziek, en, ja. enzovoort, enzovoort. Ja, ja. En ja... Maar ja, goed, dat heeft een beetje met radio maken te maken. Ja, volgens mij ben jij een levende muziekencyclopedie eigenlijk, ja, hè? <laughs> rondloopt, hè? Uh, mij. wat ik niet weet, weet hij wel, zeg maar. Dus is wel oh, leuk. hè? Ja, ja, de ja de dat leusen, was Dat mooi, kan ja, ik enorm ja. waarderen. Ja. ja. ja. Ja, zolang er een nummertje in staat. Hier ga ik een heleboel mensen... We gaan geen nummertjes maken op de radio. Hier ga ik een heleboel mensen plezier mee doen, denk ik. Kunnen we daar niet beter mee wachten tot die nachtuitzending? Ja. Maar mogen wij dan ook komen? Of nee, zeg je nou nee? Nee, we willen geen potten Ja, maar dan gaan we wel entree heffen, hè? Oh, echt? Ja? Een tientje. Nou, als je zo begint, dan wil ik al geen mee komen. Kijk, dat is al één die afvalt. Zo, doei. to feel so uninspired, yeah. and when I knew I had to face another day, Ooh. Lord, it made me feel so tired. Ja, nou dat is. You make you feel like a natural woman. Nou, ik voel me helemaal geen vrouw hoor. Nou, ik zeg naar die voor de bospartij van jou te kijken. Ik denk bij mezelf van nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, dacht ik. Maar vroeger toch wel? Oh, je bent geen agenda. oh, sorry. Een agenda. Ik geef je de keuring. Staat niet in mijn agenda. Nee, Nee, nee. Ja, nou, ik, ik ga afscheid nemen. Ik ga met mama weg. Want ik, we, we moeten nog boodschappen doen hier in Zandvoort. We gaan even naar Appie Heijn toe. Wat? Naar wie? Appie Heijn. Je mag geen reclame maken op de radio, dat weet je toch? Nee, maar we gaan er wel naartoe. Waar ga je naartoe? Naar Appie Heijn. Naar Appie Heijn, hoor ik niet. Ja. Ja. ja. En daarna gaan ze naar de deken. Dat komt. Mijn auto staat ja, hier in de parkeergarage, Willem. In de parkeergarage? Ja, ja. ja, hier bij Appie Heijn in de parkeergarage. Oh, maar niet te hard rijden, hè? Nee, Met nee. al die drempels. Ja. ja, het levert een drempel op, inderdaad. Ja, ik heb er heel echt. wat drempels <tus> op geworpen daar. Ja. Beter een drempel dan een rempel, zeg ik altijd. Oké. Okay. Ik vind nou, het heel vooruit. leuk om met jullie kennis gemaakt te hebben. En dat we de vrouwelijke dingen met elkaar gesproken hebben. En als jullie die uitzending gaan doen... dan wens ik jullie heel veel succes. Nou, We wachten gaan precies luisteren. De, de, de, de, de, de, hoe heet het? De ja, eerste... Er zijn hier balletjes opgeworpen. <laughs> ja, ja, Daar te... kijken of ze worden gevangen. Ik ken uh... ja, oh, Dat he? is het hem, ja. De boys hebben hun best gedaan in ieder geval. Ja, ja. absoluut. Ja. Dat is heel leuk. Ja, goed. Nou ja, in ieder geval... ik wens jullie veel succes bij Albertijn. Ik hoop dat de pater maar even blijft. Ja. Nou, ik, ben, ik, ben, ik, ik zit nog even op mijn stoel. Ja. Ik moet even bedenken of ik nog een, iets bij kan dragen in de uitzending. Ik moet even over nadenken. Even een overdenking. Ja, dat oh. we een serieus element ook hebben in de uitzending. Want jullie zijn wel erg over seks en allerlei oh, en zaken. Ho, oh, oh, ho. Oh. Ja, ja, nou. Speak voor jezelf, sister. Ja. ja, er is nog geen vies woord gevallen. Nee. Nee, toch? Nee, als je, je, je begint altijd gelijk weer dat je zegt van... Ja, nou, dat is een jammer. Nou, kijk, het, het zegt wel wat dat hij het zo opvalt. Ja. Nou, nee, dat het zo geïnterpreteerd wordt. Ja. Hij is iedere keer, iedere keer in zijn preek... ...hoor ik iedere keer hetzelfde woord lollipop. Ja, hier, kijk, daar ga je al. Ja. <laughs> Boom, boom, boom. Crazy Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoorde net van, uh, van Beb dat hun het vroeger ook zo'n lollipop samen met Shirley. En daar heb ik wel eens... ja, zijn er geluiden of fragmenten van? Nee, dat zijn. Nee. dat was echt gewoon in de achterkamer in ons huis. Ja. Dat zij achter de piano zat en ik met de grote tamberijn erachter. En wat waren jullie vermijden met elkaar? Jullie, speelden jullie met poppen? Of, of, of, ik wel, ik wel. Ik was, uh, we schelen vier jaar en ik moet je bekennen dat Shirley eigenlijk alleen maar op die pianokruk herinner. Spelend en oefenend en. Want die was, had niets met speelgoed verder. Nee, nee. Als zij ook een pop kreeg voor Sinterklaas, dan zat ik er al op te loeren, want hij werd <laughs> al vrij snel van mij. <laughs> <laughs> okay, heb, je, heb, heb je nog poppen bewaard van Vroeger? Och, hou op. Echt waar? Hou op. Omdat mijn moeder door een bombardement in de oorlog haar hele huis en alles was verloren, ja. heeft zij de rest van haar leven tot museum gemaakt. Oh, ja. En nu heb ik nog een hele glazen vitrine. Vol met mijn speelgoed. Ah, oh, wat leuk. En dan zitten al die poppen mij aan te staren. <laughs> en alleen ik weet hun namen nog. <laughs> <laughs> Ook Shirley's poppen zitten erbij. Oh, ja, een kijkje volgt, geleden uh... nam ik er een mee naar Frankrijk. Ik zeg, kijk, die heb ik voor je op laten knappen... krijg je die terug. Ja. De keer daarna dat ik kwam, zei ze... wie je mee naar huis nemen? Zit zo te kijken, ik vind het er eng. <laughs> <Ja>. <laughs> Was dat bij jou dolly in jeugd? Nou, uh, je jeugd? Uh, Speelde jij met poppen? Uh, uh, ja, zeker. Ja, nou en of... Maar ik heb, er, ik heb er maar eentje overgehouden. En die zit in een kastje heel ver weggeschoven. Want het, net wat Beb zegt, mijn kinderen vinden dat ding dood en dood. Ja. Die zijn echt heel bang voor Shirley die pop. Jullie vond de pop echt. Hoe nou, is het een pop soort, van... uh, hoe heet die... Uh, die uh... Ja, hoe heet die pop? Ja. Chucky. Chucky. Chucky. Chucky. Chucky. Ja. Chucky. Ja, zo noemen ze mijn popje ook. En dat oh. vind ik heel erg, want het nou, was wel mijn leuk. speelpopje. Kijk. Ja. En, uh, maar dat, dat is het enige wat ik uh, uit mijn jeugd aan uh, het speelgoed nou, heb, heb een... overgehouden. Er ik... is dus allemaal weggegooid. Ik nou, ik feest. speelde zelf nee. nooit met poppen. Het enige waar ik wel van hield, was popmuziek. Dat is ah, het ja, te... maar kijk, weet ja. je, dat, dat is. Hè, als in onze generatie dan, jongens die speelden met soldaatjes, meisjes speelden met poppen. En als ze 18 waren, werd het omgedraaid. Hè. Ja. Dan speelden de meisjes met, met soldaatjes de ja. en de jongens met poppen. Hé, hey, Willem, ja. Willem. Even serieus, in onze jeugd, hè? ik speelde met Meccano. Bijvoorbeeld. Ja, Meccano met ijzeren boutjes. Ja, ja. ja. Maar en, en jij? Wat was jouw hobby in die tijd? Mij speelde hobby. op zijn ja? poot een uh, Blokfluit, hè? Heel veel. Oh, ja, of ik ook. blokfluit. Heb jij ook Wanneer blokfluit We even spelen met mijn fluit. Ja, die. Ja. ja, oh ja, die zit in die ja. doos. Ja, ja. ja fijn. <laughs> een borrel van Florijn. Ja, ja een borrel van, dat, van vlog Ja, nee, maar dat is toch dat, uh, dat filmfragment met al die bekende Nederlanders en dat die man zit, uh, in mijn doos zit te fluiten en die haal ik er straks uit. In mijn doos zit te man heeft nog geen doos? Nee, die stond naast hem. Het was een heel gek verhaal. Dat is een filmpje. Dat, uh, dat... Zie je nog wel dat jullie nog steeds veel seks hebben? Ik, ik hoor het wel. Ik snap je maar, Dolly. Ja, nee, nee, dat klopt. Dat was ik ja, maar toch... uh, dan mochten ze elkaar niet aan het lachen maken. Dat, uh, ja, dat was... ja, precies, ja, ja. En die man ja. die ging dat liedje zitten. En iedereen die ging lachen, die viel af. Ja. Ja, en ik geloof dat Stefano Keizers, die heeft het gewonnen. Wie? Stefano Keizers. S nee. Steve, Stefano ja. Keizers? Of is dat nog weer? Stefano. Ah, oh, die, heeft, die, heeft uh, die heeft ooit meegedaan met de verraders en... Uh, dat dus uh, met perfecte plaatje. Uh. Ik is weet jij, eigenlijk ja. niet waarom het een bekende Nederlander oh, is geworden. Ja, dat weet ik ook niet. Is hij is, een, een cabaretier. Het is, het is cabaretier. Hij is cabaretier, ja. dat ja. is het hem. Ja. Nou, ze hebben mij nog in de, de maling genomen vorige week. Ze nemen u constant in de maling, ja, nou, maar en, had u het nu in de gaten? Nee, er, ja? wa, er was iemand die zei van, nou, nou jij zegt dat wel schot is overal. Ja. En, en, en toen zei hij van, ook bij ons in de tuin? Ik zeg, ja zeker. dat, is, dat kan niet, we hebben geen tuin. <laughs>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 Ja, ik hoor net een heel raar verhaal over Dolly die gaat meedoen met... Wat doe jij mee? Met Spartan Weekend. Wat is Spartan Weekend? Nou, er zijn allerlei obstakels uh, opgeworpen Zover, voor, al, die nog niet <laughs> waar is, Antwoord. <laughs> Ik wil zeggen, hebben we er nog meer aan? <laughs> <laughs> ja. nieuwe obstakels. Maar, ja. de, de hele boulevard, uh, die, die zijn ze al, daar zijn ze al een paar dagen mee bezig om alles op te bouwen. En uh, op het strand komt dat ook volgens mij. Ja, en daar het zijn dus, uh, en strand. Het circuit ook. Echt, uh, het circuit. Weet ik niet. Hmm. Nee, ik Weet ik wel. niet. Ik, ik hou me er niet zo meer mee bezig sinds ik uit dat wereldje ben, uit dat mediawereldje. Ook oh, dat de sportwereldje. Heb jij wat met sport gehad vroeger? Nee. nee. Helemaal niks. Nee, paardrijden deed ik. Paardrijden? Ja, ik was echt. Elke dag was ik op de manege en ik deed ook kozakkenwerk. Kozakkenwerk. Kozakkenwerk. Ja, ja, ja. Er ging dat beest uh, ik volle al op en uh, ik sprong erop en ik sprong eraf en ik stond erop en uh, ja. Wat leuk. Of ja. was jij dat? Ja, dat deed ik. Ja. Heb jij ja. wat met sport, Bep? Nee, sport doet pijn. Voor jou. Ja. Maar vroeger, <tus> Ook niet. Nee. Ja, ik heb van alles gedaan. Wat je je jeugd doet, alle bal spelen en noem het maar maar. Oh, nee. Nee. Ja, ik heb wel op uh, -jitsu heb ik heel lang gedaan. Oh, ik heb ook nog karate gedaan. Ja. Ik geloof dat ik ook Kijk, nog een oranje band heb. De oh, dan ga ik even wat verder weg. zitten. <laughs> uh, gaan even naar achteren toe. Nou, maar ja. ik had een hele leuke leraar, want ik deed het uit uh, van, voor zelfverdediging. En toen zei hij altijd, wie het hardst kan lopen, is de beste karateka. Ah. Dus, dus daar ben ik eraf gegaan. <laughs> oh, wat erg. Ja, nee, ik kreeg les van Wim Buchel. En die zei op een gegeven moment: Jij bent veel te goed voor die vrouwengroep. Je bent te, te sterk en te snel. Dus ik werd bij de mannen geplaatst. Maar dat was toch wel eventjes een uh, different koek, hoor. Ja. Dat was echt andere koek. En, maar dat had ik ook... weet je, moest je net doen alsof je aan werd gevallen... en dan, ja. dat er een verkrachting zou plaatsvinden, zeg maar. En dan moest je dan uitzien te wurmen. Maar zo'n man, die zette natuurlijk uh, ook kracht. Dat wou jij helemaal dan, niet. Je wou je er helemaal niet uit wurmen, natuurlijk. Nou nee, maar ik moest, dan, ik moest dan verschrikkelijk lachen. Ja, ja. dan ben je je kracht kwijt. Dat ja, is het klaar, hè? He, is het op. Ja, ja. En, en die mannen, die gooiden mij zo hard weg... Dat ik veel te laat was steeds met mijn valbreken. Dus mijn fysiotherapeut zei op een gegeven moment wil je hiermee ophouden? Want je zit in een rolstoel met je 50. Die klappen die je maakt man. Dus ik ben gestopt toen. Ja. Okay, Sport. Sport. En, en mijn man vond het ook niet leuk, die ik toen had want dan ging het voordoen wat ik geleerd had maar dat vond hij helemaal niet want het deed echt pijn zo, zo, is, het, zo is het gestopt. zo, ja, zo is het gestopt nou, tot ik, ik heb ik heb er zo'n hekel aan altijd gehad joh sporten sport jij ja Het ja. ja, ja, kan nooit gezond Misschien zijn ik was dus niet bij drummers uh, Charles nee nee ik heb ook iets met Mieders Dekker. Die, die, die heb je wel gehoord ja ja ja, ja die, vindt die, ook, die vindt dat ook uh, die vindt het ook die vindt het ook ja ja ja sport niet nutteloos. Ik heb jaren een topsport uh, bedreven. Oh god, wat gaan we nee. nou horen. Denk, Schaken of dammen zeker? Kikdammen. No, Kikdammen. Denk <laughs> Ja, nou, ik breek het nummer eventjes af, want uh, we gaan richting de klok van half uur. Zo, ja. En ik weet niet of er wel informatie is. Wat willen jullie kwijt? Wat ga je van het weekend doen bijvoorbeeld? Uh, ik ga naar Alkmaar weer. Uh, zaterdagavond is uh, er shopping night of zo in Alkmaar. jij gaat toch ook naar Beverwijk? Zaterdag? Eh, ja, maar dat is oh. middags. Hè. Ja, dat is middags. Dat is middags. Nee, is... Beve, Radio Beverwijk bestaat 30 jaar. Okay. Dat wordt dit weekend gevierd. Dan gaan we, we barbecueën geloof ik. We gaan barbecuen. eerste dag barbecuen met, uh, met alle medewerkers. En de tweede dag is er een open dag ja. voor de luisteraars. En uh, dan, dan uh, maken Ruud en ik ook een programma. Oh, maar ook alle andere DJ's en uh, kids. Ja, Daar moest je voor intekenen. Hè? Moest je voor intekenen, ja. ja. ja. Dat hebben, die, hebben Ruud en ik gedaan. Ja, ik val af en toe in daar en doe ik uh, Eimond Totaal, zeg maar. Ja, een actualiteitenprogramma. Ja, ja. en uh, ja, dan krijg je mensen aan de telefoon of uh, ze komen naar de studio. Moet je dat uh, de actualiteit uit de Eimond? Ja, uh, want ja, ze ja. zijn nu gedwongen om om het uh, uh, Heemskerk, Velzen en Beverwijk om, om uh, ja. Eens. Nou ja, om in ieder geval een gemeenschappelijke actualiteit te brengen. En ja. dat gaat steeds meer die kant op. Want we hebben ja, maar hier natuurlijk je, in Zandvoort concurrentie van Haarlem 105. Hè. Ja, niet? maar dat gaat niet samenwerken. Ik weet het niet. Nee, Nee, nee dat gaat niet samenwerken. Zou ja. het niet? Als, als Haarlem 105 Zandvoort inlijft... dan valt Zandvoort helemaal weg. Want dat hebben ze met Heemstede ook gedaan. Mm. Dan heeft Zandvoort straks geen lokale informatievoorziening meer... Nee. Ja. Behalve de krant. Ja, dan, dan ja. hangt het af van, van het, het college ja, of de gemeente. Ja, ja, maar he? die, die, die, die ja. willen echt wel dat, dat uh, CFM blijft. Hoor. Dus het is veel ja. te belangrijk dat ja. er een radiokanaal is. En helemaal, en, nou, de uh, girls can't back in town uh, krijgen. En inmiddels is het helemaal romantiekanaal. Ja, daar back... kan je het nooit mee maken. Nee. Of, of juist wel. Dat ze zeggen, weet je wat, gooi maar het schip in de zee. <laughs> uh, met een draad tussen twee masten en, en een zendertje erin. Maar gaan ga, ga jullie nog wat leuks doen in het weekend? Ik verder. ga met mijn kleinzoon uh, Duits oefenen. Want anders gaat hij niet over. Dus wij. Hij staat heel slecht voor zijn duits. Hij zit op de haven. Mijn zuster. Maar dan kun je ook het dorp in. Ja, dat kan ook. We gaan eerst oefenen. En dan de volgende dag. Zeg ik dat hij met mensen gesprekken moet hebben. hem maar aan. Mijn zuster is een gezondheids- en Met zacht En ja, ik besteed in K. niet. En gezondheid, wie de herstelling, ja. middelmixooms, zaagverständingen, onthandelingskirsten. Of dan oh, ja. apothekersassistenten. Ik ga straks aan mijn vriendinnetje vragen of dit goed was, hoor. Weet je. Ja, ja, ik maar... geloof er niks van. <laughs> ik bedoel, ik dacht dat ik een gek accent had, maar joker, hè? Hé, maar, yoga. <laughs> hey, maar uh, dames. Ja. Ik wou bijna zeggen meiden, maar. Uh, oh, mag, mag, mag ook. Mag ook. Mag ook. Nee, het was gezellig dat jullie er waren. En, het was ook nou, gezellig om hier te zijn. Ik hoop, ja. ik hoop dat het allemaal goed komt met jullie met een met uitzending. Ja. We gaan het. het meemaken. De Absoluut. wil is er. En uh, nu is het afwachten wat de programmaleiding gaat zeggen. Ja. Nou ja, die zal, die zal niet moeilijk gaan doen. Want de, de boys steunen jullie natuurlijk. En, uh, ja. We hebben nou. ook al een vinger in de pap. Nou. He? Maar het is toch meer dan niet moeilijk willen doen. Ze moeten hartstikke enthousiast zijn. Juist, ze blij Zou zijn. Wij het. Ja, bestuur van ZFM. Willem, dat dus moeten jullie. Ja. Geldt ook voor de luisteraars. De jongens, ik sta dus er het allerlaatste nummer in. Wat ga jij doen dit weekend? Uh, weinig. Moet je werken? Niet? Nee, nee, nee. Ik ben nu nee. vrij, Dus doe het lekker weinig. Want ik krijg een hele drukke week zometeen. Oké, oké. Maar daar zijn weekends voor. Hè? Zo is dat. Easy living. Easy living. Nou, iedereen bedankt. Ja, alles bedankt voor het luisteren. Tommy, Charles, Heel goed weekend allemaal en uh, tot de volgende keer Tot de volgende Sorry keer. Is dat. Maar, ja.